De legpuzzel van Joke Joke was een legpuzzel aan het maken. Toen de puzzel bijna klaar was, zei ze tegen haar hond. Wat raar, Jojo. -jo. De kleur van het laatste stukje klopt niet. Joke stopte het stukje in de zak van haar pyjama jasje en klom in bed. Ik wilde maar dat ook het laatste stukje precies paste, dacht ze. En ze viel in slaap. En toen... ...gebeurde er iets vreemds. Jojo, het bed beweegt, zei Joke. Oh, help, het bed vliegt weg. Het bed met Joke en Jojo erin... ...vloog de sterren tegemoet. Ik hoop maar dat het bed de goede kant uitgaat, dacht Joke. Ze vlogen met grote snelheid vooruit. Joke en Jojo keken verbaasd om zich heen... ...naar alle vreemde dingen die ze zagen... Mijn vriendinnen op school zullen me niet geloven als ik het vertel, zei Joke tegen Jojo. Opeens landde het bed met een harde klap. Wat een vreemde plek is het hier, dacht Joke. Ik vraag me af of hier iemand woont. Kijk Jojo, daar staat een man. Laten we hem vragen waar we zijn. Jullie zijn op de maan, zei de man. En ik ben de vuilnisman van de maan. Ik zorg ervoor dat alles netjes blijft. Telkens wanneer een ster tegen de maan opbotst, geeft dat een hoop rommel. Hebben jullie trek in thee? Na een korte rit in de auto van de man kwamen ze bij zijn huis. Het was koud op de maan en Joke wilde dat ze haar pantoffels aan had. Binnen is het lekker warm, zei de man en deed de deur open. Binnen was het gezellig. Ga maar zitten, zei de man. Ik zal even thee voor jullie zetten. Joke zag dat er op tafel een legpuzzel lag. Kom Jojo, zei ze. We zullen proberen die puzzel af te maken. Dat is vreemd, zei Joke. Ik heb alleen nog een rood stukje nodig om de puzzel af te maken, maar het laatste stukje is blauw. Opeens dacht Joke aan het stukje legpuzzel in de zak van haar pyjama jasje. Ze haalde het eruit. Het was een rood stukje. Kijk Jojo, het stukje van mijn puzzel past precies. Op dat ogenblik kwam de man met twee bekers thee binnen. Joke vertelde hem over de legpuzzel. Uh, dat is geweldig, zei hij. Ik ben al jaren met die puzzel bezig. Toen ze de thee op hadden, zei Joke... Nu moet ik echt terug naar huis. Ik weet alleen niet hoe, want mijn bed... ...is bij de landing kapot gegaan. Kom maar mee naar mijn garage, zei de man. Ik zorg er wel voor dat jullie goed thuiskomen. We gebruiken mijn oude ruimteschip wel. Nadat de man het ruimteschip had gerepareerd... ...reden ze naar het bed van Joke. En dat bonden ze vast aan het ruimteschip. Klim op het bed en hou je goed vast, zei de man. Klaar, daar gaan we. Toen kwam het ruimteschip met veel lawaai in beweging. Even schommelde het bed griezelig heen en weer, maar toen steeg het ook op... en vlogen Joke en Jojo weer op het bed door de lucht. Opeens braken de touwen. Wacht op ons, riep Joke. Maar de man in het ruimteschip hoorde haar niet. Het bed zweefde door de lucht. Ik hoop maar dat het bed goed terecht komt, Jojo, zei Joke... Ik ben toch zo moe. Jolke kroop onder haar deken. We zien wel wat er gebeurt, dacht ze. En ze ging lekker gemakkelijk liggen. Toen Jolke wakker werd, kon ze haar ogen niet geloven. Ze was in haar eigen slaapkamer en het zonnetje scheen warm naar binnen. Ik heb toch zo vreemd gedroomd, Jojo, zei Jolke. De droom ging over zocht in de zak van haar pyjama. Ze haalde het laatste stukje van de legpuzzel tevoorschijn. Het was blauw en het paste precies in haar puzzel. Hoe kan dat nou, zei ze. Heb ik nu wel of niet gedroomd, Jojo?